8 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. Kabinet frustreert overleg, vindt de FNV. Drie dagen van nationale rouw in Brazilië en schaatser Michel Mulder wereldkampioen sprint. <tieden>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 In Port Said vielen zaterdag zeker 30 doden bij rellen die uitbraken nadat 21 hooligans ter dood waren veroordeeld. Ze kregen de straf voor hun rol bij de hevige voetbalrellen van vorig jaar in de havenstad. Gisteren was het opnieuw onrustig in Port Said. Vrijdag werd in veel steden betoogd tegen president Morsi. Veel Egyptenaren vinden dat hij te veel macht naar zich heeft toegetrokken. In Ismailia werd een bureau van de partij in brand gestoken.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 Heel normaal voor een maandagochtend. Er zijn niet al te veel bijzonderheden. De langste files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... bij Knoopet-Leen naar Heide, 9 kilometer. Ook op de A2, maar dan vanuit Den Bosch naar Eindhoven. Tussen Vught en Best, 10 kilometer. Ook 10 kilometer op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... bij de Alfred Berken en Roderijs. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Bij Beeldhoven, 11 kilometer.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 Kijk vanavond naar Hallo Wereld, Hier Olie Om 11 uur bij de Vara op Nederland 2. Schat, zullen we binnenkort naar New York vliegen? Mooi hotel aan Central Park erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Vliegwinkel.nl Hallo, ik ben Nick, zakelijk specialist van Vodafone voor ZZP'ers en MKB'ers. Gevestigd in Zijst.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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. In Brazilië is in diepe rouw naar de brand in de discotheek. Er zijn al tenminste 230 slachtoffers. Straks meer over de nasleep van de brand... en het laatste nieuws van onze correspondent in Santa Maria. Nederland en België gaan samen proberen de problemen met de 4 op te lossen. En in ieder geval een alternatief op te zetten. En de spanning rond de SNS-bank loopt op. André Meijndema is hier net binnenkomen lopen met een persbericht. Uh, Economie-redacteur André Meijndema. André, wat zeggen ze? Wat... wat is het laatste nieuws erover. Nou, Ze geven een, een market-update, zoals het heet, de laatste stand van zaken. En ze zeggen zelf, ze beginnen daar persbericht ook mee... gezien het uh, in het licht van de vele publicaties... de berichten die de laatste dagen over SNS naar buiten kwamen. En ze zeggen, uh, we hebben al eerder gezegd... we zijn met allerlei scenario's bezig sinds de zomer onderzoekt SNS... naar, naar mogelijkheden voor de toekomst van de bank. Uh, een alomvattende oplossing voor alle onderdelen van de bank. En uh, een belangrijke rol in dat hele verhaal... in het zoeken naar een oplossing is natuurlijk... dat hele die vastgoedportefeuille Property Finance... Dat heeft ze in de problemen gebracht. Heeft hebben ze al veel geld op verloren. En dus in alle gesprekken, in alle scenario's, schrijven ze nu... speelt die verliezen, de toekomstige verwachte verliezen... bij property finance een hele belangrijke rol. En de inschatting van de omvang van die verliezen... is natuurlijk belangrijk voor partners die in zo'n bank zouden willen gaan stappen... of met de bank aan het praten zijn. Want als je denkt, nou, het bloeden is gestopt... het is een kwestie van het, het incasseren is al geweest... Uh, dan is het natuurlijk makkelijker om een bank over te nemen of iets te, te bereiken met elkaar dan wanneer je een bank uh, koopt met een nog altijd bloedende en hartbloedende uh, vastgoedportefeuille. Dat is belangrijk en ze schrijven nog in het persbericht de inspanning van SNS Reaal is gericht op een scenario waarin ook wordt deelgenomen door private investeerders, met andere woorden partijen, en we hebben uit verhalen vernomen dat het gaat om zowel binnenlandse als buitenlandse partijen, die dus met SNS onder tafel zitten om te praten over de toekomst van de bank, waarbij dus wordt gekeken naar de gezonde delen van de bank. Uh -huh. Denk aan SNS Zelf. Zelf aan... Uh ASN bank, aan de verzekeraars Zwitser, Leven en Reaal. En natuurlijk dat ongezonde deel, dat die bad bank-achtige... Uh, property finance uh, portefeuille. Er ja, is dus serieuze belangstelling, ook nog voor dat slechte gedeelte. Want ja, uiteindelijk gaan die vastgoedprijzen toch ook wel weer in ja, ja, je kunt natuurlijk niet alleen maar de gezonde delen kopen... en, het, en de rest uh, nee. achterblaten, want daar moet voor betaald worden. En dus zoekt uh, SNS naar een alomvattende oplossing... waarbij zowel de gezonde delen als de ongezonde stukje uh, wordt in meegenomen. Ze schrijven in het persbericht bovendien, uh, in het scenario... Waarmee ze dus praten met die private investeerders. Is ook onder andere sprake van een omvangrijke uitgifte van aandelen. Met andere woorden, er komende nieuwe aandelen worden uitgegeven. Dat betekent een verwatering voor de zittende aandeelhouders. Mm -hmm. En tegelijkertijd wordt dus daarmee veel kapitaal opgehaald om zo'n nieuwe op te zetten, over te nemen, bank te kunnen financieren. En staat er ook bij, er worden transacties met betrekking tot uitstaande achtergestelde instrumenten voorzien. En daarbij moet je dan denken aan het afstempelen van achtergestelde leningen, obligaties, zittende obligatiehouders. Kortom, eh, iedereen zal mee moeten betalen. Mee moeten bloeden, om het zo te zeggen, voor ja. deze nieuwe bank. Aandeelhouders ja. hebben het al gedaan, maar nu komen dus ook blijkbaar de aandeelhouders en de obligatiehouders in zicht. Dan nou, is dus iedereen op je de, de vraag is natuurlijk of de belastingbetaler ook gaat meebetalen en zo ja, hoeveel? Uiteraard wel, want de belastingbetaler die zit voor een deel via de staatssteun ook in die SNS-bank. Ja. Vandaar dat het ministerie van Financiën de staat natuurlijk ook een, een, een dikke vinger in deze pap heeft. Uh, want. Daar zit voor 750 miljoen euro aan staatssteun in die bank. Daar moet nog een eh, groot moet daarvoor nog uh, worden terugbetaald. Zo'n 850 miljoen met premies en boetes erbij. Mm -hmm. Dus bijna een miljard zit er namens de staat en dus namens jou en mij in die bank. En maar dat, dat, moet altijd, dat moet hoe dan ook een keer terug? Of, nou ja, dat of wordt geval, daar ook op afgestempeld? Dan zou je ook kunnen zeggen dat de staat daar verlies op moet nemen. Dan moet de staat zeg maar uh, over de brug komen voor een deel. Want de vraag is natuurlijk hoeveel van die staatssteun zullen gaan terugkrijgen uiteindelijk. Mm -hmm. Maar in ieder geval, daar zit dus staatsgeld en dus belastinggeld in die bank. En dus van jou en van mij. Ja. Maar goed, er is dus concrete belangstelling, zeg je van private investeerders, dus meerdere. Wanneer moeten ze eruit zijn? Nou ja, de deadline zeggen ze is 14 februari, want dan komen ze met de jaarcijfers. Ze, zeiden, ze zouden al een tijd met elkaar aan het praten zijn... maar zoals je ook merkt, ook met de koersen natuurlijk... dat is allemaal belangrijk voor de prijs die uiteindelijk dan betaald wordt door die investeerders. Hoe langer je in de tijd bent, des te meer kun je kijken, vooruitkijken... van hoe staat die portefeuille ervoor, komen er nog meer uh, verliezen aan? Of hebben we het ergste gehad? Hoe gaat de economie zich ontwikkelen? Kortom, dat hele spel van, van uh, bieden en... en, en, en en, uh, en later, dat is eigenlijk uh, ja. voortdurend gaande. Precies, en dan zo'n persbericht met een brokje goed nieuws. Ja, je kunt ook helpt zien, dat helpt dan altijd weer een dat, beetje. Dat helpt en ja. dat zet de partijen toch onder druk. Ja. André Meijnenwaar, dankjewel. Over SNS Bank, laatste nieuws daarover. Zodat daar meer nieuws over is, hoort u dat natuurlijk gelijk bij het Radio Injournaal. Dan de Vira. Met die trein is van alles mis. Dat weet u. Zo erg mis dat de hoge snelheidslijn... tussen Amsterdam en Brussel inmiddels uit het spoor is genomen. Uit de dienstregeling is genomen. Is uitgevallen. Voor de reizigers en de politiek en alle betrokkenen... alle andere betrokkenen, is de maat vol. Beschuldigende vingers wijzen in de richting van de Italiaanse... Ansaldo Breda, fabrikant van de treinen. En u hoort Topman, de schemaker van de Belgische spoorwegen daarover. Ik ben het gewoon kotsbeu nu met Ansaldo Breda. Als ik nu hun verontschuldigingen zie dan breekt bij mij, om het op zijn Nederlands te zeggen, de klomp. In Brussel begint straks een hoorzitting... waarbij de top van Nederlandse en Belgische spoorwegen... onder andere antwoord moet geven op de vraag... of het ooit nog goed komt met de FIRA. En zo ja, ook het liefst wanneer. Correspondent in België, Joris van Poppel. Joris, dan wordt dit wel een bijzondere bijeenkomst. Dat wordt een hele een historische bijeenkomst, kunnen we zelfs zeggen. Want het is het Benelux-parlement dat een hoorzitting gaat geven. Nu zul je denken natuurlijk, het Benelux-parlement bestaat dat? Ja, dat bestaat. Daar zitten uh, 50 Kamerleden uit België, Nederland en Luxemburg in. Uh, en die kunnen hoorzittingen houden. Ze, kunnen, ze, kunnen, uh, dus ze zijn opgericht om raad te geven. Nou, als je raad moet geven, moet je natuurlijk ook informatie kunnen inwinnen. Dat gaan ze doen. 23 Kamerleden zijn er vandaag. De NS komt, de baas, de NMBS, de Belgische Spoorwegmaatschappij komt ook de baas daarvan, die je net hoorde, die het kotsbeu is. ProRail komt, InfraBel komt en ook drie reizigersorganisaties. Dus nou ja, iedereen gaat er zijn eigenlijk die iets over dit probleem uh, te vinden uh, heeft. Uh, behalve één partij, uh, de Italianen, de, de treinenbouwers die overal de schuld van krijgen. Die niet, zijn er niet. Die, die van Ansel Dobreda. Uh -huh. De schemaker hoorden we natuurlijk al, hè. de gemoederen liepen hoog op de afgelopen weken. Wat voor een bijeenkomst kunnen we dan verwachten? Ik, ik, ik schat een bijeenkomst waar iedereen kwaad op elkaar gaat zijn. Ja. Natuurlijk de, de, ja, de Belgische parlementsleden en de Nederlandse parlementsleden gaan kwaad zijn op de NM, NS en de NMBS omdat ze zich niet... Aan de afspraken houden hun beloftes niet zijn nagekomen... omdat er na tien jaar nog steeds geen hoge snelheidslijn rijdt... op dat traject van 10 miljard euro wat er nu ligt. Hoe kan het toch zijn dat daar geen treinen over rijden? Dat zal natuurlijk de vraag zijn. Hoe is dit gekomen? Maar tegelijkertijd ook, en daar zullen ongetwijfeld ook de reizigersorganisaties... Uh, de, de, de, de kar trekken, om het zo maar te zeggen. Uh, wat gaat er nu gebeuren, die reizigers? Er is op dit moment geen fatsoenlijke treinverbinding... tussen Amsterdam en Brussel, behalve de Thalys-trein... Dat is een de trein die naar Parijs gaat, maar ja, die heel duur die moet gereserveerd worden. Als je normaal met de Intercity wil of uh, met een trein die iets vaker gaat, ja, dan moet je twee keer overstappen. Ja, staatssecretaris Mansveld heeft afgelopen vrijdag ook al met de, de, de, de spoorwegmaatschappijen gesproken en die heeft geëist dat er binnen een week een oplossing komt. Ik verwacht wel iets in ieder geval voor de korte termijn voor die, voor die gestrande reizigers, voor die reizigers die over moeten stappen. Uh, de NMBS laat doorschemeren dat ze heel dicht bij een oplossing staan om toch weer een, een intercity helemaal te laten doorrijden... van ja. Amsterdam naar Brussel. Dus Wie weet dat we zoiets kunnen verwachten? Hoorden we net ook hè, van Paulus Jansen van de SP... die daar uh, een goede optie in ziet. Zeg, als jij vertelt iedereen kwaad is... dan denken de Italianen natuurlijk... ja, als iedereen kwaad is, zijn ze met name allemaal kwaad op ons. We komen niet. Inderdaad, maakt die, het dat lastig? Ja, dat maakt het wat lastig natuurlijk. Nu zullen de Kamerleden kunnen, kunnen natuurlijk uiteraard zeggen dat uh, zij geen contract hebben met Ansaldo Breda. Maar dat hebben toch echt de spoorwegmaatschappijen NS en NMBS zelf gesloten. Dus die moeten het dan ook nog uitzoeken. En, en die spoorwegmaatschappijen staan daar ook net iets anders in. De Belgen die zijn heel, uh, heel kwaad en die hebben een ultimatum gesteld. Als er binnen drie maanden geen oplossing komt van die Italianen, dan zeggen ze het contract op. Dat is voor de NS wat moeilijker, omdat Nederland heeft al treinen besteld. Die staan al in Amsterdam. Uh, en ja, als je die wilt onderhouden en daar een oplossing voor vinden... zul je toch contact met ze moeten houden. Je kunt ze ook niet zomaar terugsturen. Hm. Uh, dus ja, er zijn wat tegengestelde belangen ook. Uh, en dat zal vast, uh, vandaag ook ongetwijfeld naar boven komen. Joris van Poppel doet verslag van dat overleg. Benelux overlegt dus, het uh, lux parlement... over de en de problemen met die trein. Hoe populairder de auto is voor dieven, hoe meer verzekeringspremie je moet gaan betalen. Het is nog maar een plannetje, maar het wordt misschien wel werkelijkheid. Hoort u zo dadelijk meer over na de verkeersinformatie. Bij de AWB, John Bakker. Het is in het hele land, en dan de lokale wegen, plaatselijk glad door opvriezing. En alles bij elkaar, 175 kilometer file. Heel normaal voor een maandagochtend. Niet al te veel bijzonderheden, behalve dan op de A9 van ook maar naar Amstelveen. Bij knooppunt Badhoevedorp, 7 kilometer. Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A4 richting Amsterdam afgesloten na een ongeluk. De langste twee files op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... bij Berkel en 10 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Oss bij knooppunt E-Wijk, ook daar 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. De schaatsbond, de KNSB, zag twee jaar geleden in hem geen wereldtopper. Maar schaatser Michel Mulder is in Salt Lake City toch echt wereldkampioensprint geworden. Verslaggever Sebastiaan Timmerman sprak met de gouden medaillewinnaar. Van harte gefeliciteerd. Weet jij de overeenkomst tussen Valery Muratov, Erik Heiden en Igor Selesovski en Michel Mulder? Uh, als eerste de laatste afstand in en dan ook winnen? Gokje? Nee, nee. Als debutant het wereldkampioenschap sprint winnen. Ah, okay. Ja, ja ongelooflijk. Ja. Ja? We zeiden voor de het, voor het wedstrijd ook al, voor het toernooi begon van. Aan de ene kant is het is mooi dat je debutant bent, aan de andere kant ben je goed genoeg om mee te gaan doen voor de prijzen. En, uh, ja, dat is gebleken. En, uh, enorm trots op. Niet normaal. Hoe voelt dat, zo'n krans om je nek? Ja, onbeschrijfelijk. Het is, uh, het is voor mij de tweede keer in één jaar. Ik heb het met, uh, met de inlineskater meegemaakt. zijn we allebei veel waard, maar dit was, uh, ook mentaal was het was zo'n grote overwinning op mezelf. En deze pakken ze me nooit meer af en dat, uh, ja, ik ben er enorm blij mee. Waar zat dat mentaal het vooral in? Kun je dat verklaren? Ah, dat zit me nog niet eens zozeer in de uitvoering op zich. Dat zit me vooral in, in, de, in de voorbereiding naar, naar die races toe. En vanochtend zat ik nog met Gerard op de kamer. En ik zei, Gerard, ik, ik, ik hou er bijna niet meer zo gespannen als ik ben. En, ja, het, was, uh, het was een overwinning op mezelf. Dat Op de 500 iedereen dacht van, uh, wat is hij nog uh, tevreden na die 500. Maar ik dacht ook echt van, oké, okay, dit is weer de stap. En ik kan het afmaken als ik een goede duizend meter rijd. En dat, dat is gebleken. Dat, ja die 500 meter, dat was een foutenfestival hè? Iedereen had zijn foutjes. Denk je dan iets tijdens die tweede bocht die maar net goed ging? Ja, dat gaat van alles. door is dat blik... Ja, ja, toch? Hè? Ja, ja, ja. Ik dacht oh shit, te vroeg op de blokken. Ik denk niet eruit gaan. Toen dacht hij nog heel even dat ik te dicht langs de blokken ging, dat ik nog, op... ik denk nou als er maar geen blokje onder vast komt te zitten, dat ik uitglijd, want dat is geen houden aan me. Ja, ik kwam me door, laatste 100 meter vechten en uh, meteen bezig gegaan met die 1000 meter, ik denk. Er is hier een kans om wereldkampioen te worden en laat het alsjeblieft niet liggen. En uh, ja, wat ik al zei, ik blijf er halen. Enorm trots op. Weet je nog dat we twee jaar geleden langs de kant van de baan in Heerenveen stonden? Er was een skate-off. Ja. Jij, jij was vierde geworden op het enkele Sprint, maar je mocht die skate-off niet rijden. Want de KNSB vond jou geen wereldtopper. Nee, Denk ja. je daar nog wel eens aan terug? Ja, best wel vaak. Ik, ik heb de, die... Uh... Ja, weet je, vorig jaar kwam het ook nog in het interview en nadat ik tweede werd op het WK. Toen had ik al gezegd van ja, ik, kan, ik ben bewezen dat ik er wel thuis hoor. En, en nu rijd ik ineens hele goede duizend meters en, en zijn het zijn de duizend meters bijna het beste van het toernooi. En, en, en ja, dan, dan blijkt dus maar dat, dat ik nog blijf groeien en dat, het nog steeds, uh, dat er nog steeds een stijgende lijn in zit. En, ja, dat ik het tegendeel bewezen heb, dat is wat duidelijk. En ja, goed, hadden ze er op dat moment even niet zoveel verstand van. Laten we dat dan maar ophouden. Waarin zit hem dat, die progressie op die duizend meters? Uh, Gerard, het schema was gewoon heel erg goed. We hebben dit jaar ook gezegd van we willen graag... Dit toernooi had ik ook opgeschreven, hier wou ik heel graag heen. En, vorig jaar miste ik net het WK sprint door, een de eerste dag op het keer sprint. En nu, ik wou heel graag het WK halen. en uh, dat lukte en ineens in Calgary reek reek ik zo'n hap van mijn persoonlijk record af. En dan doe je ineens mee. En, ja, dan is het moeilijk om dat nog een keer te doen in een weekend, maar ja, des te mooi dat het lukte. En, en, ja, ik, zat gewoon in, ik was in goede vorm, dat, dat wist ik, alleen uh, ja, dat maakte het ook wel extra spannend. Wereldkampioen sprint Michel Mulder, hij werd het afgelopen nacht in Salt Lake City. Mark Robin Visser volgen we de hele ochtend al. Richting ja. een dak, hij heeft eindelijk een lekker dak gevonden Mark Robin, terwijl dat ja. toch genoeg zouden moeten zijn hè? Er zijn er heel erg veel. Het weekend al tientallen telefoontjes bij verschillende politiebureaus binnengekomen van, van wateroverlast. Wateroverlast die veroorzaakt wordt door de uh, dooi. En dan gaat het vaak om problemen met de afvoer van het water via balkons en dakgoten. Nou, we staan nu op een soort, nou het is een combinatie van een dak en een, uh, en een balkon. Het is een soort gemeenschappelijk dakterras. En we kijken uit over uh, Amsterdam Zuidoost met in de verte de arena. Met mijn dakdekker Dirk Nierop. Goedemorgen. En goedemorgen. U had ook nog gedachten over die arena, geloof ik, hè? Ja, die, uh, die kan ik, ja. Ja, die, die, ken, ik, die ken ik wel, ja. Uh, grote gasbrander in de hand. Dit is uw eerste klus van vanochtend. Dit is de eerste opdracht vanmorgen. Ja. En uh, u werkt voor een groot dakdekkersbedrijf in Beverwijk... waar alleen al bij dat bedrijf 500 meldingen zijn binnengekomen. Het is nu uh, normaal uh, zaken uh, na een uh, forsperiode dat er extra veel uh, lekkages binnenkomen. Ja. En uh, daar gaan we ons nu uh, ja. vol op uh, storten. U gaat eerst met die gasbrander even wat doen. Leg even uit wat u gaat doen. Ja, ik ga eventjes die, uh, die voetjes van het uh, hekwerk ik, uh, droog maken, zodat ik daar uh, een waterdichte aansluiting eromheen kan okay. uh, maken. Goed, nou, ik let op, want ik ben stagiair dakbedekking. Gaat <lacht> dat dus. Dirk maakt de boel nu droog. Wij staan hier dus op een terras. Hieronder bevindt zich een slaapkamer. En die mevrouw die ligt geloof ik nog te bedden, geloof ik hè? Toen ik, zo, toen ik straks binnen was, lag die mevrouw nog uh, in. Uh, die kwam net uit de bed vanavond. Die draait zich nog een keer om, terwijl wij hier aan de bovenkant de gasbrander erop zetten. En dan uh, vervolgens, want u heeft net al iets ontdekt. Dat is wel even interessant. Ja, we hebben zo net een, uh, een, een gaatje gemaakt in de opstand van de dakbedekking. Om te kijken hoe de... En het blijkt dat de hele houten onderconstructie uh, verrot is. Het is verrot. En dat komt dan in dit soort omstandigheden komt dat aan het licht? Ja, maar dat komt nu omdat er een uh, periode sneeuw op, het, uh, hier op deze rand heeft gelegen. En dat met de dooi, met de sneeuw, dan uh, gaat dat weer extra problemen geven. En uh, met gevolg uh, ja. een, uh, een grote gele plek in de, in de slaapkamer. Juist. Want dat dooiwater, het is een sneeuw, maar omdat de verwarming binnen aanstaat dooit het dan. uit, dooit het dan. Dan uh, gaat er extra veel... Uh... Ja. Hoe lang bent u nou hier nog bezig? Ik ben hier ongeveer een, uh, een uur bezig nog, ja. denk ik. Ja. Nou, sterkte Dirk. Dankjewel. We komen er straks nog wel even op terug. Prima. Oké. Okay. Tot straks, goed uit Amsterdam-Zuidoost. Marco Robin Visser aan het dakdekken vanochtend. Automobilisten gaan in de toekomst mogelijk meer betalen voor de verzekering van voertuigen die populair zijn bij dieven, verwacht de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. En de directeur daarvan is Guus Wesseling. Meneer Wesseling, goedemorgen. Daar, goedemorgen. Waarom zou dat zo moeten dat die verzekering daarvoor duurder wordt? Nou, of het moet, weet ik niet. Maar uh, soms dan gaan dingen gewoon zo. Oh. Uh, en de verzekeraars, die, uh, wat, ik, uh, wat ik van het uh, Verzekeringsbureau voor Voertuigcriminaliteit hoor. We hebben 30 miljoen extra schade dit jaar door de diefstal van, van jonge auto's. En ja, we, we zijn daarmee bezig om dat in de, de, de kop in te drukken. Maar het is een heel lastig probleem. Dus als dat uh, gaat toenemen, dan, dan, dan sluit, sluit ik niet uit dat de verzekeraars dat financiële gat nog moeten uh, dekken. Ja, in 2012 is het met 8,8% gestegen. De autodiefstal in vergelijking met 2011. Het kost de verzekeraars te veel. Ja, nou ja, dat kost te veel, ja. En, uh, kijk, we, we, zijn er, uh, goed in geslaagd om die autodiefstallen terug te dringen, uh, met, met 50, 60 procent de afgelopen jaren. Maar dit, uh, probleem van die professionele autodiefstallen, dat is een heel nasty probleem. Je kunt daar trek- en trace, trace systemen tegen inzetten, satellietsystemen, en dat gebeurt ook. Er zijn weer nieuwe op de markt, dus ik sluit ook niet uit dat verzekeraars dat meer gaan eisen. En misschien in, in uh, combinatie met een wat hogere premie voor uh, specifieke modellen. Ja, en aan de andere kant, uh, dan wordt dus de eigenaar bestraft voor het feit dat hij een populaire auto heeft. Is dat wel nee. helemaal eerlijk? Ja, nou, de, de, als je dingen koopt die heel erg uh, in trek zijn bij dieven, dat geldt voor fietsen, dat geldt voor scooters, dat geldt voor auto's, dat geldt voor televisies, horloges enzovoort. Ja, dan moet je maatregelen nemen om dat te voorkomen. Uh, dus die, dat weet je. Als je aantrekkelijk spul koopt, dan weet je ook dat je meer maatregelen moet nemen om te voorkomen dat het van je gestolen wordt. Maar mijn inboedelverzekering wordt niet duurder als ik een dure televisie heb. Nee, maar dat is een... Uh, een, een met een daar zitten meerdere goederen onder, dus dat is niet zo specifiek op één, op één uh, artikel uh, uh, toegesneden. En uh, dat heb je met autoverzekeringen natuurlijk wel, dat gaat oh. alleen om die auto. Ja. En als ik nou een lelijke auto heb, ga ik dan minder betalen, denkt u? <laughs> nee, dat denk ik niet. Ik denk dat een lelijke auto überhaupt minder gestolen zal worden. Ja, waarom? daarom... Ja. Dan loop ik minder risico. Ja, ja, dan ja. kan mijn verzekering goedkoper. Ja, en ook als je een oudere auto hebt. Maar ja, je wilt toch ook een mooie nieuwe, snelle auto hebben. En uh, ja, als je dat wilt, dan... Het is een keuze, het is een persoonlijke keuze. Dan moet je maatregelen nemen. Zou je het kunnen voorkomen, of zou het goed zijn... dat je die verzekeringspremie omlaag zou kunnen krijgen... als je hem goed beveiligt? Of ja, als je hem een garage ik... hebt, bijvoorbeeld? Ja, dat vind ik. Wel, kijk, voor de verzekeraars op, op dit moment is de het, het systematiek dat als je hem uh, beveiligt met een, met een alarmsysteem en een trekking- en tracingsysteem, dat je dan minder premie betaalt. Ja. Uh, de, dat ja, de de, het wordt ook de, al geëist hè, dat je een beveiligingssysteem erin hebt als je een wat duurere auto hebt. Ja, dat, dat, dat, dat, dat is al jaren zo dat dat geëist wordt. En uh, nou ja, het blijkt ook dat het helpt. Dus ik snap ook niet waarom mensen dat niet veel meer doen. Mensen geven liever 400 euro uit voor een paar uh, aluminium velgen... dan, uh, dan voor een goed trek and trace systeem En dat is jammer. Ja, het, het, het gebeurt al hè. Verzekeringspremie aanpassen op de populariteit van de auto. Ja. In Duitsland en Engeland. In en Engeland, ja. Goed meneer Wesseling, hartelijk dank voor uw Dag. uitleg. Dank. Goeie, goedemorgen. Dag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 De president keerde vervroegd terug van een internationale top in Chili en bezocht de gewonden van de ramp. Rousseff heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Geemotioneerde president Rousseff van Brazilië. Vanmiddag zullen de eerste doden al worden begraven. Later deze uitzending spreek ik met correspondent Mark Bessems. Hij is op weg naar Santa Maria.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 SNS zoekt private investeerders en de FNV wil meer overleg met het kabinet. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. SNS Reaal gaat op zoek naar private investeerders. Dat meldt de bankverzekeraar in een persbericht. Daarin gaat SNS niet expliciet in op een mogelijke overname van de bank.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 Het kabinet voert ingrepen door in bijvoorbeeld de woningmarkt en de AOW... zonder voorafgaand overleg, zegt Heerts. En hij vindt dat het kabinet een sluipmoordenaar loslaat op de verzorgingsstaat. Rechten van werknemers worden gehalveerd... maar ze betalen wel 1,3 miljard meer WW-premie, zegt Heerts. Minister Kamp praat vandaag in Loppersum met mensen die ongerust zijn over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Uit onderzoek naar de gevolgen van die gaswinning bleek dat de aardbevingen die het gebied mogelijk tijster en mogelijk zwaarder worden. Kamp wil uiterlijk begin volgend jaar een besluit nemen over de gaswinning. Hij herhaalde dat hij een onderzoek naar de bevingen wil afwachten.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 ons eigenlijk ook niet geloofd. En uh, ja, zijn we eigenlijk wel behoorlijk uh, teleurgesteld. Brazilië heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd... na de brand in een nachtclub in Santa Maria. Daarbij kwamen zeker 233 mensen om het leven... onder wie veel jongeren, tussen de 16 en 20. De eerste slachtoffers worden waarschijnlijk vandaag al begraven. Meer dan 100 nachtclubbezoekers liggen in het ziekenhuis. Braziliaanse president Rousseff heeft een bezoek aan Chili afgebroken... en ze heeft de gewonden bezocht. De overstromingen door zware regenval in de Australische staat Queensland veroorzaken veel leed. Honderden huizen zijn overstroomd. Een aantal mensen wordt vermist. Hulpverleners proberen mensen met helikopters van de daken te halen. Anderen zijn alles kwijt. children have lost everything. In the last 24 hours in their homes, we've got in de plaats Bundaberg wordt een recordhoogte van het water verwacht. In Brisbane, de hoofdstad van Queensland... worden bijna 5000 huizen door het water bedreigd. Het eerste Nederlandse onderzoeksinstituut op Antarctica is open. In het Dirk Gerts laboratorium... zal onderzoek worden gedaan naar klimaatverandering. De Nederlanders konden terecht op een Brits basisstation. Daar konden we natuurlijk uh, op een goedkope manier... Uh, een eigen laboratorium neerzetten en ondertussen ook gebruik maken van alle faciliteiten van, uh, van de, de Britten. En Prins Willem Alexander wenst de onderzoekers in een videoboodschap veel succes. Dear friends, I wish you all the most successful journey, pursuing knowledge under very challenging circumstances. The issues you are working on are unbelievably important, because we care about this planet and how it can sustain life for its inhabitants. Good luck.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 Iets meer dan 200 kilometer file en dat is toch weer wat meer dan gebruikelijk op maandagochtend. Er is niet al te veel bijzonders aan de hand. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is bij knooppunt Badhoevedorp een ongeluk gebeurd. Daar staat 6 kilometer file achter. Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A4 richting Amsterdam afgesloten. De langste file op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk, 10 kilometer...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 7 minuten over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik praat straks met klimaatdeskundige Michiel van der Broeke... van de Universiteit Utrecht over Nederlands poolonderzoek op Antarctica. Lees u ook over op onze website, nos.nl. Maar eerst Australian Open. <coughs> Pardon, want dat zit erop. Het toernooi werd gewonnen door de nummers 1 van de wereldranglijst. Victoria Azarenka en Novak Djokovic. En Djokovic... Won het mannentoernooi voor de derde keer op rij. En dat is nog nooit eerder vertoond. Marcella Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Ligt, het een, ligt dit toernooi hem zo goed? Ja, eigenlijk... Uh is dat natuurlijk altijd het toernooi... waar je je allereerste Grand Slam uh, toernooi uh, wint. Ja, dat blijft uh, diep in je hart uh, zitten. En, en dat uh, gold ook voor Novak Djokovic. 2008 was het uh, jaar dat hij uh, voor het eerste Australian Open uh, won. Het eerste Grand Slam toernooi. En uh, ja, 2009, 2010 won hij daarna eigenlijk uh, niet zoveel. 2011 was echt zijn grote doorbraak. Maar ja, hij heeft echt de Australian Open in zijn hart geslogen. Die baan ligt hem, het publiek ligt hem... Het klimaat ligt hem. Hij is, hij is topfit. Dat moet je natuurlijk ook zijn. In de hitte afgewisseld met uh, ja, soms ook weer koude avonden. Want ze spelen daar heel vaak tot uh, diep in de nacht. En uh, het ligt hem allemaal goed. En hij heeft nu in totaal niet alleen drie keer achter elkaar gewonnen... maar vier keer in totaal. En ja, dat is voor spelers ala la Agassi, à la Federer weggelegd. En drie in totaal is in het moderne tijdpack nooit meer uh, gebeurd. Ja. Eigenlijk de laatste man die dat deed was in de jaren. Dat was uh, de beroemde... Australische tennislegende Roy Emerson. Dus is echt een hele bijzondere prestatie van Novak Djokovic. Maar Marcel, we moeten er wel bij zeggen dat hij mazzel had. Want hij had een dag langer rust dan Murray. En er is wel wat, ook wat de een en ander over te doen. En wat, was dit nou wel eerlijk? Ja, ik, ik eh, vind van niet, want uh, ja, twee dagen rust voor Djokovic... die een paar games tegenkreeg in de halve finale tegen David Ferrer. En dan Andy Murray, die maar één dag rust had... na die slopende vijf zetter tegen Roger Federer in de halve finale. Dat is natuurlijk niet eerder. Je ziet spelers dat uh, soms uh, goed doorstaan, die hersteltijd. Maar ja, dan spelen ze tegen een, een, een andere speler dan uit de top vier. Want ja, als je tegen een Federer speelt, een Murray, een Nadal of een Djokovic... Ja, ja, dan moet je top en top fit zijn. En één dag rust was niet genoeg voor Murray. Die kon 2,5 sets mee. Het stond 1-1 in sets, maar halverwege de derde set stortte hij in. Hij kreeg blaren, hij zag er dodelijk vermoeid uit. Uh, hij kon het tempo niet meer bijbenen. En Djokovic, ja, die groeide en groeide. Die zag zijn tegenstander natuurlijk toch fysiek en mentaal instorten. En uiteindelijk denk ik dat het een belangrijke factor is geweest. Dus dat is nogal een puntje voor de organisatie... om dat zo eerlijk mogelijk te doen. Net als bij de andere Grand Slams, die twee halve finales van de mannen gewoon op dezelfde dag spelen. Ja, was de finale bij de vrouw wel eerlijk? Want um, die werden onderbroken door, voor een vuurwerkshow vanwege Australia Day... En Lina had daar toch echt uh, last van? Kan dat wel? Ja, ja het, was, uh, het was ook weer merkwaardig. Ja, Het was vorig jaar ook al in de halve finale Federer-Nadal... merkwaardig 10, 11, 12 minuten onderbreking... voor de grote uh, vuurwerkactie uh, die dan in de stad plaatsvindt. Dan vraag ik me af waarom niet voorafgaand aan de finale of daarna? Nu gebeurde het op een moment. Het stond 2-1 in de derde set voor uh, Nali. En die was al een keertje door de enkel gegaan in de tweede set. Dus die was al niet meer zo topfit... Die stad koud te worden tien minuten... Het eerste, de beste punt na dat uh, vuurwerk. Uh, ja, toch wat uh, even ook uit de concentratie gaat. Ging ze weer door haar enkel. Ja. Viel zo hard, ook met haar hoofd op, uh, op die harde hardcourtbaan. Nou, ja, het zag echt eventjes zwart uh, voor de ogen. Uh, blessurebehandeling. Nou ja, daarna was ze echt niet meer in het spel uh, uh, betrokken. Uh, heel onzeker. En ik, ja, ik, ik vind het ook uiterst merkwaardig dat dat dan midden in zo'n finale uh, komt. En ja, wat dat betreft heeft Azarenka een beetje gemasseld, die natuurlijk ja. toch al een uh, toernooi vol hobbels had, en ja, het publiek tegen zich had, want in de halve finale een medische time-out, totaal onnodig, onsportief, uh, ze speelde niet goed, uh, had druk, dus uh, na afloop was het tranen met tuiten huilen voor Azarenka, die toch die emoties uh, uh, voelde, en, en, en dat kwam helemaal naar buiten, want alles wat er gebeurd was, ze werd zelfs bij de prijsuitreiking uitgefloten, want iedereen was voor die ja. sympathieke Chinezen. Dus het was een weg met hobbels, en ook ja een, een smithelijst met je op die finale vanwege die tien minuten durende onderbreking... nu weer door vuurwerk. Maar ja, Azarenka, nummer één van de wereld, blijft ze. En ja, ze heeft het wel gewonnen. Maar ik denk wel dat ze ook een lesje heeft geleerd... hoe ze zich een beetje moet gedragen. Marcella Meska, voor de laatste keer over de Australiën Open. Marcella, op naar Roland Garros. Ja. Dank je wel. Vier miljoen mensen leven in Syrië zonder humanitaire rechten. Dat zegt VN-hoofd Humanitaire Operaties, Valerie Amos... De levensomstandigheden zijn verschrikkelijk. Er is voortdurend angst voor bombardementen. Er is gebrek aan voedsel en medische zorg. Verslaggever Arabische Wereldlex Runderkamp is in Aleppo... en hij bekijkt hoe de inwoners de halverwege de winter voorstaan. In Aleppo is de stilte verdwenen. Overal hoor je deze brom van generatoren. Als de elektriciteit heel af en toe terugkeert... juichen de mensen alsof een profeet op aarde is teruggekeerd. Zo zeldzaam is de elektriciteit... Ik ben in een winkelstraat in de wijk Jasmati in het zuidoosten van de stad. En als je rondkijkt zie je wat mensen hier het meeste nodig hebben. Stookolie en hout. Het is koud in Syrië en overal langs de weg zie je stapels hout te kook liggen... en behoorlijk vuile olie voor de kachels. De meeste bomen in de stad zijn al omgezaagd en er is nu een nieuwe fase aangebroken. Mensen brengen hun stoelen, tafels, meubelkastjes bij de zagerij... en laten die spullen in stipjes hakken. Later komen ze dan terug om die meubelstukken in witte zakken weer mee naar huis te nemen. Ik tref hier een student. Iedereen sloopt zijn ramen en deuren om te kunnen koken en warmte te hebben. Er is geen andere brandstof, zegt hij. Vandaag heb ik mijn ramen gebracht om in stukken te zagen. Maar wat zal ik morgen brengen? Met deur misschien? Onze religie staat ons niet toe om te stelen. Dus we moeten onze eigen huizen slopen. Ga eens in mijn buurt kijken, zegt een andere man. Daar zie je mensen hun schoenen verbranden om warm te worden. Is dat wat je wil, Basjan? president? Ik hoop dat je vervloekt wordt. Hij smijt een blok hout van zijn raam in de zak. In deze flat wonen zes families met totaal vijftig mensen. De vrouwen en kinderen slapen samen in één kamer van vier bij vijf meter... De mannen zitten apart in een kamer te ontbijten. Sheikh Abu Dhaber is de leider van deze families. De Sheikh kan niet lezen of schrijven, maar hij is een goede verteller. Ik zit bij hem aan tafel en zie een zeer bescheiden maaltijd staan. We eten griesmeelpudding. Dat komt uit Turkije, zegt hij. Er zijn eieren, maar die komen ook uit Turkije. Hij pakt een tomaat en wijst... Ook uit Turkije. Er is niets meer hier wat uit Syrië komt, zegt hij. Hij wijst alleen op de olijfolie. Die komt uit de stad Efrin. Een plek die nog loyaal is aan Assad en daarom met rust wordt gelaten. De zoon loopt tijdens het eten weg en langzaam begint hij te begrijpen dat hij het eten voor mij en mijn Syrische vertaler uit zijn eigen mond spaart. Als hij later ziet dat we uitgegeten zijn, komt hij er weer bij... en legt uit dat het een traditie is om gasten altijd te bedienen. Als we afscheid nemen, beloven we morgen een doos brood en groenten mee te zullen nemen. Want dat is allemaal wel te koop in Aleppo, maar het is peperduur. Sinds gisteren heeft Nederland een onderzoeksstation op Antarctica. Ga ik straks over praten. Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. In het hele land zijn nog steeds lokale wegen plaatselijk glad door opvriezing. Alles bij elkaar nu 200 kilometer file. Nog altijd ietsje meer dan gebruikelijk op maandagochtend. Niet al te veel bijzonders aan de hand. Behalve dan op de A9 van ook maar naar Amstelveen. Bij knooppunt Bathoeverdorp 5 kilometer file. Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A4 richting Amsterdam na dat ongeluk afgesloten. De langste file op de A50 van Arnhem naar Os bij Knop het Eewijk, 10 kilometer. En na een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven bij de Alfred Zeeland, 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. Ja, in dat Nederlandse laboratorium op Antarctica kan onder meer onderzoek worden gedaan op het gebied van klimaatverandering en ecologie. Ik ga erover praten met klimaatdeskundige aan de Universiteit Utrecht, Michiel van der Broeke. Goedemorgen, hij is hier. Goedemorgen. En welkom. Hoe belangrijk is dat, zo'n stukje Nederland daar? Ik zou het niet echt een stukje Nederland willen noemen. Nou ja, Nederlands laboratorium. Het is meer een soort wetenschappelijk bruggenhoofd. We hebben via dat Britse station Roddera, waar we nu een eigen gebouw hebben... met eigen laboratoria, toegang tot Antarctica... En het is heel prettig om dat te hebben, vooral voor werk wat uh, zogenaamd monitoring heet. Werk wat je eigenlijk vaak wilt herhalen en dat je na tien jaar terugkomt en zegt van nou er is dit en dat veranderd. Daar is het heel nuttig voor. Maar had je dat niet gewoon aan een Engels bureau kunnen doen? Nee, Nederland is uh, in bepaalde uh, facetten van het wetenschappelijk onderzoek heel sterk, internationaal leidend. En dat soort onderzoek wil je graag zelf in de hand houden. En dan is het belangrijk dat je je eigen faciliteiten hebt, je eigen ruimte. Absoluut. Ja. Waarom? Want dat, dat werkt gewoon makkelijker, beter? Nou, het goede van deze containers is dat je ze in Nederland helemaal kunt inrichten en voorbereiden naar eigen smaak. En met de meest moderne apparatuur. Vervolgens laat ze je verschepen als een gewone zeecontainer naar Antarctica. Uh, daar, daar zet je ze dan in dat dockingstation. Je sluit ze aan op elektriciteit en water. En vervolgens kan je daar je onderzoek gaan doen. Dus het is een hele flexibele manier om onderzoek te doen en toch te garanderen dat het van de hoogste kwaliteit is. Ja. Heeft u ze gezien? Ziet ja, gekeken. Ja. Ja, wat, wat zit erin, bijvoorbeeld? Nou, het zijn eigenlijk kleine laboratoria. Ja, en wat is dan de belangrijkste apparatuur? Nou, het voornaamste onderzoek wat op Rodra gebeurt, is van ecologische aard. Ik ben zelf een klimaatdeskundige die zich meer bezighoudt met het weer en het ijs op Antarctica. Dus voor de details zou je moeten aankloppen bij de, de ecologen en ah. de oceanografen die daaraan werken. Maar wat ik ervan begrepen is, is dat ze de voedselketen bestuderen in de Antarctische wateren rondom dit station. Hmm. En waarom is dat zo belangrijk? Nou, Die voedselketen die is natuurlijk heel belangrijk om daar sowieso meer van te weten. Maar er worden ook bepaalde stoffen aangemaakt in de oceaan... die uh, in de atmosfeer weer tot wolkenvorming kunnen leiden. En het heeft natuurlijk belangrijke klimaateffecten. Ja, daar zie je de effecten van klimaatverandering, ook in die nou, voedselketen. De, deze bepaalde stoffen kunnen zelfs uh, klimaatverandering enigszins tegengaan. Die hebben een bepaalde koelende werking door die vorming van de wolken. Dus uh, daar zijn heel veel interessante en belangrijke aspecten aan dit onderzoek uh, te ontdekken. Ja. Ja, maar ik hoor een beetje dat u daar niet naartoe gaat. Ja hoor, ik ben er in 2009 geweest. Ja, maar ik bedoel naar nou deze containers. Uh, dat klopt. Uh, wij, uh, wij bestuderen het ijs van Antarctica. En uh, nou, basis worden bij voorkeur gebouwd op plekken waar geen ijs ligt natuurlijk. Wij gebruiken dit station van de Britten als uitvastbasis voor ons werk. En dat doen we een paar honderd kilometer verder naar het oosten. En hoeveel mensen zullen daar werken? Nou, er werken daar in de zomer typisch 100 mensen, en daarvan zullen misschien 5 à 10 mensen in Nederland zijn de komende jaren. Ja, hoe bijzonder is het dat een, een land als Nederland daar een, een eigen stukje heeft? Eigenlijk nou, alweer. dit soort intensieve samenwerking is uh, in principe wel bijzonder. Ik denk dat uh, dit soort langjarige overeenkomsten tussen twee landen... en eigenlijk is Antarctica één groot samenwerkingsverband natuurlijk... maar samen een basis uh, opzetten en delen, dat is wel vrij, uh, vrij bijzonder in Antarctica, ja. ja, ik stel me voor de onmetelijke ijsvlaktes. Daar. Is, is dat altijd zo het hele jaar door? Nee, dit uh, stuk van Antarctica is juist het tegenovergestelde. Hier zie je bergen, gletsjers, open water ook, veel dierenleven. Een zeer afwisselend landschap en daarom is het ook zeer populair bij... Uh, bij toeristische uh, operatoren die, uh, die daarheen gaan. Dus het is een zeer afwisselend gedeelte van het Als je wat verder naar uh, de Zuidpool gaat, richting de geografische Zuidpool. dan wordt het landschap een stuk eentoniger. Daar ligt die enorme ijskap en dan wordt het inderdaad een soort witte woestijn. Mm, stoort dat niet dan, toeristen ook in de buurt? Nou, ik vind het heel, heel goed dat er toeristen naar Antarctica komen. Dan kunnen ze met eigen ogen zien dat het zeker de moeite waard is om te beschermen. En daar uh, terug thuis weer over vertellen. Dus dat, uh, als dat zo, zolang het goed gereguleerd is, vind ik dat geen probleem. Goed. Laten we even luisteren naar uh, onderzoeker Jacqueline Stevels. Ze is nu op Antarctica gisteravond, vroeg collega, wat zij daar nou gaat onderzoeken.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 Jacqueline Stevens. dus nu op Antarctica. U zei het net al, er ontstaan stoffen, hè? een anti-broeikasgas. Dat lijkt me een zeer belangrijk onderzoek. Klinkt positief. Nou, Het geeft aan dat uh, het klimaatsysteem is zeer complex is. Er is een koppeling tussen de atmosfeer en de oceaan en het ijs natuurlijk. Maar er is ook een koppeling met de biosfeer, het, het levende gedeelte van onze aarde. En die dingen kun je niet los van elkaar zien. Dus uh, daarom is dit onderzoek op Antarctica zo belangrijk. Ja, u geeft wel, uh, Nederland is daar leidend in. Ja, in ja, dit soort onderzoek is, uh, is Nederland leidend. En het Nederlandse onderzoeksbudget in zijn algemeen gezien is behoorlijk krap. Dus de competitie is enorm. En dat betekent dat alleen de allerbeste wetenschappers die, die blijven bovendrijven. En uh, daar behoren deze wetenschappers die daar nu werken ook toe. Nou, dat klopt niet helemaal met elkaar. Geld is krap, budget is krap en toch zijn we leidend. Hoe kan dat? Nou, dat betekent dus als je een krap budget hebt... dat alleen de beste wetenschappers dat geld kunnen krijgen en verdelen. Dus ja. dat betekent dat de beste overblijven. Ja. Ja, maar er is dus nog wel geld voor. Voor dit soort onderzoek is nog geld. Maar je moet natuurlijk hele, hele ja, moeilijke keuzes maken. Soms waar doe je wel aan mee en wat doe je niet. Ja, En dan is belang goed ingeschat vindt u. Dat is terecht dat we hier onderzoek doen. Ja, ik vind het een hele goede investering. Je praat hier over een paar miljoen euro. En daarvoor kan je dus tien jaar lang uh, ongestoord wetenschappelijk onderzoek... Op, uh, op dit soort afgelegen gebieden doen. Dus dat vind ik een goede investering. Ja, ik vraag het even omdat uh, de opening van dat, van dat Nederlandse station... daar uh, ja, toch met nodige poespassen heeft plaatsgevonden. Er zijn vertegenwoordigers van de ministeries toespraak van de prins... Op video. Is dat een beetje een prestige ding? Vind ik niet. Als je kijkt hoe het, uh, het station eruit ziet wat is gebouwd, is dat een heel bescheiden gebouw. En uh, ook op het geheel gezien, het uh, station bestaat uit ongeveer tien grote gebouwen. Daarvan is het een van de kleinere. Is het een, uh, een vrij bescheiden toevoeging. En als je ziet wat er toch voor goed onderzoek gebeurt... vind ik het zeker geen prestigeproject, nee. Is het hele jaar te gebruiken of wordt het te koud op een bepaald moment? Nou, dit werk wil je voornamelijk in de zomer doen... omdat dan het zeeijs nog er niet is. Dus je kunt het water nog makkelijker... Je makkelijk, het zien uh, hè? Ja, en, en, en, en, en uitproberen. Ja, ja. Dus ik verwacht niet dat deze containers ook in de winter operationeel zullen zijn. Nee, nee goed. Nou, nou, u er nog weer naartoe. Over een tijdje weer. Ja, zit dat er al in? Nou, we hebben er onze weerstation staan. Die uh, meten er al een paar jaar, maar daar willen we ook nog uh, zeker tien jaar mee doorgaan. Dus uh, ik verwacht er binnen een aantal jaar wel weer in te gaan. Goed, spreken we weer. Nodig u weer uit. Afgesproken. Hierzo, Michiel van der Broeke, klimaatdeskundige aan de Universiteit Utrecht. Hartelijk dank voor de komst en de uitleg. Ja. Het is bijna 5:09 voor negen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Frankrijk is zo'n derde van de bevolking voor het homohuwelijk. Zoals de socialistische president Hollande dat wil invoeren. Maar de tegenstanders kregen eerder deze maand... wel honderdduizenden mensen op de been om te protesteren... tegen zo'n homohuwelijk. De voorstanders lieten gisteren ook van zich horen. En correspondent Frank Renaud liep mee met de demonstratie. Duizenden mensen lopen door de straten van Parijs met spandoeken en affiches en het toverwoord. Daarbij is toch egaliteit, gelijkheid. Egalité voor tous, maintenant. Egalité. Twee jonge meisjes lopen omarmd door de menigte en op achter op de T-shirt van een van de meisjes staat: ik heb helemaal geen penis nodig. We zijn hier om te laten zien Dat het huwelijk voor iedereen en dat het de hele samenleving aangaat en dat er gelijke rechten moeten gelden in Frankrijk. Maar waarom is er dan nog steeds zoveel debat in Frankrijk over het homohuwelijk? Ja, en in feite is het een goede vraag. Er is veel van de groep des anti-mariages, die heeft veel, veel communicatie. De groep die tegen het homohuwelijk zijn, hebben zich heel erg gemanifesteerd de laatste weken. En die hebben kunnen handigueren met de populatie. En de plupart van de mensen zijn niet du tout au courant du projet de loi. En daar hebben ze heel veel mensen tegen gemobiliseerd tegen die wet, dus, terwijl heel veel Fransen niet op de hoogte zijn. Oui, faut toujours toujours manifester, parce que leur montrer on existe. Qu'on revendique les mêmes droits pour tous. Ja, we moeten de straten, want we moeten laten zien dat wij homos bestaan in Frankrijk en dat we gelijke rechten opeisen, ook wat betreft het huwelijk. Twee vrouwen met vrolijk gekleurde t-shirts staan ook op straat. Op de ene t-shirt staat On est belle, on est fier, on est lesbienne. We zijn knap, we zijn trots en we zijn lesbisch. En op de andere t-shirt van de andere vrouw staat Zara, épouse-moi. En Zara, dat bent u natuurlijk. Oui! <laughs> Waarom doet. Ik zou oui, Sophie! En op haar t-shirt staat Oui, Sophie. Het antwoord is dus ja, ze willen met elkaar trouwen. Waarom doet u vandaag mee aan die demonstratie? Om ons te mogen le plus tôt mogelijk. Want de Want het is hypocriet wat Frankrijk doet. Als we willen trouwen, moeten we naar het buitenland. Bien dommage. En dat vinden we heel erg jammer. Ja. We willen gelijke rechten, als alles wat we eisen. Maar het is niet een beetje laat, want dinsdag gaat het parlement al debatteren over het homohuwelijk? Nee, niet meer. encore. La France nog heel ridicule. vraiment ridicule. Ridicule. Ja, het is niet te laat om nog de straat op te gaan. Het debat moet nog plaatsvinden. En Frankrijk maakt zich anders belachelijk. Twee Nederlandse vrouwen met een spandoek in de demonstratie zelfs. Hollandaise is solidair. Nederlandse vrouwen solidair. Waarom? We wonen in Frankrijk. We zijn getrouwd in Nederland. En dat is voor iedereen is dat hier een verrassing. Ja, nou, ook omdat we niet het recht hebben om te stemmen hier, is dit een, uh, een, een ideale gelegenheid om onze verbazing verbazing uit te drinken. Ja. Ja. Nou, als je in Frankrijk nog heel veel debat over het homohuwelijk, ja. als u nou tegen uw buren, Franse buren vertelt dat, dat u lesbiennes bent en getrouwd, hoe reageren ze dan? Dat weten ze ja, allemaal, dat, dat hebben ze gezien in is Sinds het begin. En we wonen in het zuiden van Frankrijk, waar 75% van uh, Nationaal stemt. In oh, yeah. het kleine dorpje waar we wonen. En dat is geen enkel probleem. Nee, echt uh, je is altijd de coucou vie, ça va. En, en... en toch zijn de anti-manifestanten erin geslaagd hier voor een enorme opkomst zorgen. Vandaag is er ook een redelijke opkomst, ja, maar twee weken geleden was een enorm succes. Hoe komt dat toch, die Fransen, zo dat het zo gevoelig ligt? Ja, ik, vind het ik vind het vooral belachelijk. Ik vind het inderdaad echt onbegrijpelijk. Maar ja, het bestaat wel, dat sentiment. Ja, Maar goed, ik woon 16, 17 jaar in Frankrijk en zoiets, daar had ik echt nooit op nooit gedacht. In totaal betoogden gisteren volgens de politie 125.000 mensen in Parijs voor het homohuwelijk. En dat is een derde van het aantal tegenstanders dat twee weken geleden de straat opging. Frank Renoud maakte de reportage en liep dus mee met de demonstratie. Na negen uur in het Radio 1-journaal hoort u meer over SNS Reaal. U hoorde net al uh, dat de bank op zoek is naar uh, private investeerders om de bank te redden. En André maar onze economieredacteur, vertelde ook dat er wel belangstelling voor betaalt. Na negen uur houdt hij de beurskoers van het aandeel SNS in de gaten. Hoort u ook nog uh, over Blinden en slechtzienden die waren rijden op het circuit van Zandvoort. En onze correspondent eh, vertelt u meer over de nasleep van de brand in de nachtclub in Santa Maria in het zuiden van Brazilië. Mark Wessems is dat, hij is onderweg naar die plaats. Blijft u luisteren. Nederland is een belangrijke wapenhandelaar. Maar wat maken wij hier precies? Het plofgehalte van de Nederlandse defensieindustrie is zeer beperkt. En wat levert het ons op? En dit is onze fabriek.